Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is iemand opgepakt voor de schietpartij in een McDonald's in Zwolle. Daarbij werden gisteravond twee mannen doodgeschoten... terwijl het restaurant vol zat met klanten. De dader ging op de vlucht, maar meldde zich gisteravond laat... op een politiebureau in Deventer. Daar gaf hij toe dat hij betrokken was bij de schietpartij. De politie doet nog een oproepje. Heb je gisteravond in of in de buurt van de MAC iets gefilmd of gezien? Deel dat dan met de politie. Nederland zou alle handel met Rusland moeten stoppen, dat zei de Oekraïnse president Zelensky vanochtend tegen de Tweede Kamer. De oorlog is nu een dikke maand bezig en Zelensky is bang dat de aandacht van Europa alweer minder wordt. Dat terwijl politici ook in Nederland een boel hebben om serieus over na te denken, zei Zelensky. Een docent internationaal recht heeft meegeluisterd. Wat hij uh, ons toe oproept is om te zeggen... zie dit ook in de grotere context. Zie dit in de context van je eigen geschiedenis. Zie dit in de context van het verleden, het heden. Maar ook zeker in de toekomst. Bedenk wat Oekraïne kan zijn. Grote landbouwnatie, stabiel, onderdeel van Europa. Kijk wat het ook kan worden als jullie nu niks doen. Kijk wat er dan maar nog meer gaat gebeuren over Europese steden. En bedenk dan, bepaal dan waar je in de wereld staat als Nederland. De Tweede Kamer debatteert nu verder over de speech van Zelensky. Vijfduizend zakelijke klanten van stroombedrijf Vattenfall zeggen dat ze jarenlang veel te veel hebben betaald. Vattenfall en daarvoor Nuon nu zouden ook geld hebben gerekend voor het vervoeren van stroom door de kabels. Terwijl dat juist niet door de leverancier, maar door de netbeheerder wordt gedaan. De groep ondernemers eist nu dik 400 miljoen euro terug van het bedrijf. En de storing bij NLZiet is nog steeds niet opgelost. Al meer dan een dag kunnen klanten van het streamingplatform geen live tv kijken. Programma's terugkijken lukt wel. Mensen die de klantenservice willen bellen komen ook niet ver. Dit nummer is niet in gebruik. NLZiet heeft de stekker uit de telefoon getrokken omdat zoveel mensen bellen. Het weer. Vanmiddag en vanavond gaat het vanuit het Noordoosten weer sneeuwen. En op steeds meer plaatsen blijft die sneeuw ook liggen. Vannacht is het rond het vriespunt. Morgen sneeuwt het eerst nog in het zuiden. Daarna wordt het overal droog. En dan gaat het op 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, 13 kilometer langzaam rijden tussen Hilversum, Noord en Muiden door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Knoppen de Hoek en Knoppen de Meren 8 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Afrit Haarlem-Zuid en Amstelveen Stad 9 kilometer langzaam rijden. En op de N201 Hilversum richting Uithoorn bij de A2, 3 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 Met alle liefde sta ik op. En ben ik weg? Doe ik alles op de pof. Van met alle respect. Ik had er niemand. En ook nog anders dan. Ze valt door de man. Maar aan de andere kant. Zou de dus smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op deep bij mij. Dat is dan ook weer zo. Al is het nooit weer zo. Ik ga naar buiten. En natuurlijk die iedereen. Verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee.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 Ik ben zo can change your life. try Nice to meet you, por favor De hoofdpunten van het NOS-journaal. Na aanleiding van de schietpartij in het Zwolle's McDonald's-restaurant is een verdachte opgepakt. De man van 32 meldde zichzelf op het politiebureau. In het drukke McDonald's-restaurant schoot iemand gisteravond tijdens etenstijd twee klanten dood. De Tweede Kamer debatteert met minister Hoekstra over de videotoespraak van de Oekraïnse president Zelensky. Die vroeg Nederland om meer wapens en riep op tot een handels- en gasboycott tegen Rusland om de oorlogskast van Poetin niet verder te spekken. President-directeur Marian Rintel van NS stapt over naar KLM. Dat heeft KLM bekendgemaakt. Pieter Elbers, die nu bij KLM de baas is, vertrekt uiterlijk in juli. Een klein jaar voor zijn termijn formeel afloopt. En het weer wat regen, later van het Noordoosten uit sneeuw. En het wordt 3 tot 5 graden. the side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 dat alles niet Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 R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 I don't wanna be somebody, you miss. I don't wanna be somebody you wish had another chance to change the ending.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 106.9 again in case you missed it. It wasn't